Het weer droog met geregeld zon, Het is 3 graden in het noordoosten tot 8 in het zuiden en er staat een stevige oostenwind. Vanavond en vannacht vrij helder met enkele mistbanken en mogelijk lichte vorst. Morgenperiode met zon, vrijwel droog en 2 tot 7 graden. Dit was het NOMS. DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Utrecht staat vide tussen Bunnik en Knopend Oude Rijn 5 kilometer. En dat komt door werkzaamheden.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 Opvang van wezen en voedsel. Stop de ebola-ramp. Steun de nationale actie en geef op Giro 555.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 Het is toch wel een beetje frisjes hoor. Het nog. is nog wel frisjes. Oh. Een we, we graadje of uh, x. Ik weet nog niet wat. Een graadje of 5 of zo denk ja, ik. Een graadje 5 6 in die buurt uh, denk ik wel. Maar het voelt wel wat kouder aan door de wind. Maar goed, dat zo direct om uh, half 4. Het, uh, uh, het weerbericht. Om half 4 hebben we voor je de evenementagenda. En uh, Albert-Jan heeft hem voor me voorbereid.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 Een beetje Albert-Jan in dit programma, Maurice. Hoezo? Een van zijn favoriete platen was dat. Oké. Okay. Je hoorde Crack David en Walking Away. Formidable. Formidable. Tu formidable. étais formidable. J'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Formidable.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 wat mij betreft, nog altijd een van de betere platen van Stromij. Je de formidabele bij CFM. Ja, zo naar buiten kijken. Enorm lekker. Zonnetje op dit moment is zo voor. Ik van nou. We kunnen bijna in de zwembroek gaan zitten. Maar ja. probeer het maar niet hoor. Want Doe maar het is maar niet. wel vrij frisjes. Hoor je om half drie bij het CFM weer bericht. Jij hebt een ander kort bericht. Want gisteren heeft er een ongeval plaatsgevonden op de zeeweg. Ja, een van de meest uh, dodelijke en gevaarlijke wegen uh, van Zandvoort, kan je wel bijna zeggen. En Bloemendaal.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 well to kiss and tell Ja, en als het zonnetje zo lekker schijnt hier in uh, Zolvoet... op deze zaterdagmiddag, dan, uh, ja, dan wil je gewoon dit soort muziek op de radio horen. Joh, de tambourine en high under the moon. Eens even kijken waar Maurice nou mee gaat komen. <laughs> Met de vinieljaren. Vinieljaren, ja, die komt ja. er weer aan, hè. De vinieljaren is iedere woensdagmiddag... Uh, wordt die gepresenteerd door uh, onze Ruud Jansen. En niemand minder. En heel vaak zijn er gasten bij. Maar ze, hebben weer een, uh, ze gaan weer een top 30 maken. En... Uh,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 lekker gedanst, hè Maurice? Heerlijk, heerlijk. heerlijk he. <laughs> Whitney Houston, ik hou er zo van. Ja, ja ik hou er ook zo van. The, I wanna dance with somebody. De de... Wij houden er zo van, ook van het weer, wat we momenteel in zo voort hebben. Maurice, wat gaat de komende dagen ons brengen? Nou, dat ga ik je vertellen. Want vanavond de komende nacht is het helder. En mijn... Uh,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 Overdag wordt het niet warmer dan 3 graden. Normaal is het, in, uh, is het in het begin van december nog een graad of 7, 8. Nou, in de nacht van uh, dinsdag is het nog helder en gaat het overal in de regio licht vriezen. Een dinsdag neemt de uh, bewolking weer toe.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 But I don't know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 Ik moet naar de wc, belastingformulieren. De laatste week of twee. Ik zou langs bij haar vanavond. Stop, kwam ze nou bij mij? Mijn agenda moet ik bijhouden, maar ik heb te weinig tijd, te weinig tijd. Ik heb nog te doen, ik heb zo doen. Ik moet nog inkt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 because CFM tussen 10 en 12, tussen app en voet. Gepresenteerd door collega Sharold Duif en hoor je allemaal van dit soort uh, muziek langskomen. Lekker om ook een keertje te draaien op de zaterdagmiddag. Petty Oasterie en baby come to me. Hij zit nog steeds tegenover me de vervanger van Albert Jan. Nogmaals, goedemiddag, Marus. Goedemiddag op, vermaak je een beetje. Heerlijk, ja? Ja, dus wees weer wat anders. Ja, toch? Ja, eigenlijk wel. Ik uh, stem voor. Maar um, ik heb ook wat nieuwsberichten voor je, want het jeugd Ken je dat? Ja? Ja, dat kennen we allemaal wel. Hè. Dat was omstreden uh, omdat het dicht moest vanwege vergunning. Maar het gaat weer open. Ja, ze hebben ook een prijs ontvangen. Ja, de aanmoedigingsprijs uh, die heeft uh, Floortje Valk vorige week vrijdag ontvangen. Maar uh, aankomende maandag gaat de jeugd ook weer open. Dan we met de vaste tijden dezelfde plek. Oftewel uh, op de Kostenstraat uh, 1A. Ding moet ik even kwijt. Clubstijl. Zo ho. Oh, nee, Stel. <laughs> Daar ging het om, inderdaad. In Club Stel, de oude Jinx discotheek. Voor mensen die uh, wat uh, langer onder ons zijn. Dat is mij dan wel bekend. Dat, dat is jou of... bekend. En anders, uh, Club Chateau, ken je dat nog? Ja, ook van dat. Toen Jeroen van de Boom ja? toen de tijd. Toen uh, Seasons en... Uh... Ga zomaar door. Na Seasons ben ik eigenlijk afgehaagd om de namen te onthouden, moet ik persoonlijk zeggen. Maar uh, dat dus. Oké, okay. dus vanaf maandag. Vanaf maandag, van welkom. En Ho ik vind het echt... Hoe op... laat?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 Ja, vanmorgen hoorden we de directeur van uh, Pluspunt uh, trouwens in uh, Goedemorgen Zandvoort. En hij vertelde onder meer over het uh, project Use Your Talent. Oh, vertel. Ja, dat is leuk. Want jongeren die kunnen zeg maar uh, vrijwilligerswerk uh, gaan doen. En uh, via Use Your Talent worden diverse leuke jobs aangeboden. Nou, wil jij als jonger een keer kijken? Download dan de Use Your Talent app. Zo, uh, hij is gratis uh, verkrijgbaar in de Play Store. En, en jongeren vallen ik daar ook nog onder. Uh, nee, jij niet meer. Mm, jammer, hè? Jammer. Wil je meer informatie? Kijk dan gewoon even op de CFM-websites. Beleef het ritme van antwoord, ook op internet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 Jij nog niet geworden, Maurice? Nee, was nog nou, joh, joh, joh. de planning. Nog langer niet, nog langer niet. Volgens mij, mijn zusters ook niet. De jaren 60 hoorde je bij CFM met Jim Crow's en de bad bad Leroy Brown. Ja, dan hebben we de intocht van Sinterklaas gehad. Jij bent uh, actief bij het uh, Sinterklaascomité hier in Zandvoorts. Uh, dus mooi dat ik jou even tegenover mij tref, oh, uh, Maurice. Oh. Ja, oh. Want, ja, voor de mensen die het allemaal gemist hebben. Sinterklaas is wanneer aangekomen hier in Zandvoorts? <laughs>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 waar de burgemeester Sinterklaas binnenhaalde. Ja, en ging. daarna, daarna gingen ze, gingen ze met z'n allen naar de Korver. Ja, naar de al voor het grote Sinterklaas-spektakel... waar uh, echt binnen no-time alle 250 kaarten voor waren verkocht. En uh, daar hebben kinderen kunnen genieten van leuke spelletjes. Uh, leuk dansen kunnen doen voor Sinterklaas, leuk verhaaltje voor Sinterklaas. En uh, daarna een meet-and-greet met Sinterklaas zelf. Kijk. En een foto... Die ze daarna weer kunnen ophalen bij Foto Mendo Gorter in de, op de Grote Krocht. Dat wat betreft de intocht. Nou zijn er nog vele andere activiteiten. Denk onder meer aan het Sinterklaashuis. Ja, weet Sinter je daar ook wat van? Het Sinterklaashuis zit in de voormalige ZFM-studio op het Gassersplein. Of bijvoorbeeld wel Kruisstraat. En uh, daar is organisator Roy van Buren druk mee bezig geweest. En nog steeds mee bezig om uh, kinderen die... Uh,